Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de gevecht Syrische stad Kobani zijn in een maand tijd ruim 550 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Dat krijgt zijn informatie van lokale contacten. Bijna 300 strijders van de Islamitische staat en ruim 200 Koerden zouden zijn gedood. De strijd in de stad bij de Turkse grens gaat onverminderd door. Rusland haalt duizenden militairen weg aan de grens met Oekraïne. Dat melden Russische staatsmedia. Het zou gaan om bijna 18.000 militairen. Ze zitten al maanden in het grensgebied en worden door de NAVO en Oekraïne als bedreigend ervaren. Ze zouden pro-Russische opstandelingen in Oekraïne voorzien van manschappen en wapens. Rusland weerspreekt de beschuldigingen. Ze zouden trainen in het grensgebied en worden nu teruggetrokken omdat de oefening is afgelopen, zeggen de Russen. Duitsland gaat extra investeren om de afzwakkende economie te helpen. Dat heeft minister van Financiën Schäuble aangekondigd. Het gaat minder goed met de Duitse industrie en export. Volgens Schäuble komt dat door de Russische handelsoorlog... en de zwakke groei in andere Europese landen. Hij verlaagt daarom de verwachtingen voor de economische groei van Duitsland. In het buitengebied van het Achterhoekse dorp Selm... wordt vandaag de schade opgeruimd, die door een windhoos is aangericht. Gisteravond vlogen dakpannen en tuinmeubilair in het rond... en waaide tientallen bomen om. Op enkele wegen in Doetinchem is Aspers neergekomen. In Duitsland zijn acht vrouwen gewond geraakt bij een ongeluk met een paardenkoets. Twee paarden sloegen op hol en sleurden de open koets met zich mee. De vrouwen hadden een bedrijfsuitje in de stad Hennef in noord rijn Volgens de politie had de vrouwelijke koetsier alcohol gedronken. Het weer vrijwel overal droog en kans op nevel en mist. Vanochtend geregeld zon, smiddags meer bewolking en vanavond gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 17 graden, morgen bewolkt en af en toe wat regen.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 Je haren los. Kom heel stil naast me liggen. Richt je op. Draai me even aan. Bijna alles is te veel nu. Is te veel.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 daar gaat ze, ze kan er niet laten, Ze springt op de tafel. En daar gaat ze. Ja, yeah. ze zegt, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh oh, yeah. Oh oh oh sexy als ik dans. Ee, eh, ee, eh, ee, eh, eh, eh. ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh oh, yeah. Ik voel me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 Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh oh, yeah. Oh oh oh, sexy als ik dans. Eh Eh Ik voel me sexy als ik dans. ik voel me sexy als ik. Ik voel me sexy als ik dans. Eh Eh Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard op. Sexy als ik dans. Gooi jij ya, winnie, ja, los, je, harden, zwinger, je yeah, zo yeah, yeah, ja, zo lekker dat te winnie, ja, los, winnie, Als ik mijn steek ik mijn ja, los, ga mijn voeten winnie, ja, los, ja, los, ja, los, ja, los, ja, ja, los, ja, lekker dat het ja, los, Op internet <lacht> www.zfmzandvoort.nl Ziefm I'm Past. We talk and talk, this goes on for hours Judge and jury What's the story I can't make you see that I'm